Bij een ongeluk op de A73 is de bestuurder van een bestelbus omgekomen. Het ongeval was ter hoogte van Zwalmen bij Roermond. De man schoot met zijn busje over de vangrail en kwam tegen een paal tot stilstand. Hij overleed ter plaatse. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. In zijn huis in Londen is de Britse komiek Mel Smith overleden... aan een hartaanval. Mel Smith vormde een komisch duo met Griff Rees-Jones... in de series Not the Nine O'Clock News... en Alas, Smith and Jones, die ook in Nederland op tv te zien waren. Naast komiek was Smith ook schrijver, regisseur en producent. Samen met Jones produceerde hij comedy shows als The L.E.G. Show... Nevermind the Buscocks en I'm Alan Partridge. Mel Smith was 60 jaar. Na de laatste bergetappe in de Tour de France staan bijna alle klassementen al vast. Zeker is dat de Tsjech, nee de Slovaak Peter Sagan de groene trui heeft gevonden. En dat de etappenwinnaar van vandaag naar Quintana, de bolletjestrui voor de beste klimmer krijgt. De jonge Colombiaan is ook al praktisch zeker van de witte trui voor de beste jongeren. Chris Froome kan zijn gele trui alleen nog maar door pech of een ongeluk verspelen. Bauke Mollema staat zesde in het algemeen klassement. Laurence den Dam zakte vandaag naar de dertiende plaats. Morgen is de laatste toerdag met de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer vanavond en vannacht helder met misschien wat nevel. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag weer volop zon. In het binnenland kan het 30 graden worden. en die hitte houdt zeker tot donderdag aan. Dit was het NOS Journaal.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 Voorlezen. En niet alleen dit jaar, maar altijd. Maar nu eerst tussen wal en schip. Stel je voor, je bent dertig en het enige wat je hebt is hoop. Hoop op een beter leven. Hoop dat je, dat, je, dat je hier mag blijven. Je bent door die hoop hier tien jaar geleden naartoe gedreven... en nu wacht je al heel lang op de eventuele vervulling van die hoop. Je hebt geen huis, je hebt geen familie, je hebt geen werk, geen wat doe je dan? Rick Delhaas volgde een half jaar lang de Somalische vluchteling... Jonis Osman Noer. Hij kwam hier tien jaar geleden naartoe. Hij heeft nog altijd niets. Nog steeds geen uitzicht op een verblijfsvergunning. Wel hoop. We gaan naar hem luisteren. We beginnen in de inmiddels ontruimde vluchtkerk in Amsterdam. We gaan luisteren naar uitgeprocedeerd tussen wal en schip. Mijn naam is Yonis Osman Noor. En ik ben 30 jaar. Ik kom uit Somalië. En ik ben 10 jaar in. Waar kom je uit Somalië vandaan? Ik kom uit Zuid-Somalië. Provincie shabela Hosse. Hoe lang ben je uitgeprocedeerd? Drie jaar of zo. Ja... Ik Was eerst een oudere procedure in 2006 en ik heb nu vertrekt naar een ander Europees land, in Zweden. En in Zweden heb je een nieuwe asielprocedure ja. aangevraagd. En 2008 ik ben ik teruggestuurd in Nederland. Hoe heb je eigenlijk de afgelopen vier maanden gewoond, hè? Ja. Het is een uh, klein kamertje van vier bij vijf. Ja, vier bij vijf. En we wonen met en, en, ja, negen jongens. En... In stapelbedden, hè? In boven, stapel... elkaar. Ja, in boven elkaar. Ja, boven elkaar, ja. Maar wel heel erg dicht op elkaar. Ja. Het is een kleine kamer, maar dit is wat we hebben nu. En ja, we proberen om gezellig en, en, en een mooi huis te maken. Ja, wat is dat gezellig? Ja, het is gezellig met, een, met gezellige jongens en we proberen om en, bij elkaar eh, te praten om te leven en, en ja. Dus eigenlijk mensen met wie je het vrij goed kan vinden? Ja, dat is de bedoeling. Er zijn drie jongens die eigenlijk altijd overdag slapen en s'nachts wakker zijn. Ja, dat was een, dat ja, maakt niet uit. Als ik, als ik slaap, dan slaap ik wel. Ik hoor niks en... Hier is mijn plek en hier is mijn bed. Yeah. Yeah. Jij, jij slaapt onder? Ja, slaapt onder. En je hebt geen last van diegene die boven je slaapt? Nee. Slaapt hij een beetje rustig? Ja, hij slaapt een beetje rustig. Ja? ja. Hij snurkt niet? Hij ah, ja. snurkt niet. Gelukkig voor mij. <laughs> jij wel? Ja, nee. Nee, nee voor mij niet. Ah, ja, okay. ja. Ik heb een spoel hier is voor mij en, en, en. Ja, ik heb een, een, een. En twee koffies. En ja, dat is voor mij. Voor mij, kleren en. Alleen maar kleren ja. Misschien moet je even de rest van uh, de kerk laten zien, waar jij je, je wast en waar jullie uh, eten. Ja. Ja? Nou, dit is de hal. Dit is de hal. Ja. Je gaat doorlopen uh, en, en, en, en de, de wc en, en, en de douches. Ja. En gelukkig voor ons kamer is eh, dichtbij de douches en... en, en ja, dat is vlakbij. Dat is vlakbij daar. Dat is hier? Ja, is hier. En dit is alleen mannen douche. Ja, alleen mannen douche. We hebben vier toiletten hier. Ja, is het een beetje schoon? Ja, is een beetje schoon nu, maar... Eh, nou, ik vind het nog wel vies eruit zien, hoor. Ja, een klein beetje, maar en, ja, elke kamer hebben één dag van alles schoonmaken. Als je tijd voor ons kamer en negen jongens... We, ja, we splitten, De andere gaat naar koken, de andere naar douchen, naar wc's en de rest naar de grote golf. Ja. ja. Dit is een. Dit is een moskee. Dit is een moskee. Of ja, de moskee, de bidraam. Ja, de of, of is het toch ook een moskee? Ja, is het is toch ook een moskee, kleine moskee voor ons. Ja. Ja. Allemaal tapijt op de grond. Het is een, echt een hele kleine ruimte. Hè? Ja, het is een hele kleine ruimte. Het is afgeschermd met een gordijn. Ja. En uh, is dat de kant van Mekka? Ja, de, deze kant. Ja. Nou, hier wordt gekookt. Hier wordt iedere avond gekookt. Ja. Dus, uh, voor de hele groep? Voor de hele groep. 120 man? 120 man. Of 120 mensen, want er zijn ook een paar vrouwen, hè? Ja, ja, 120 mensen, ja. Hoeveel vrouwen? En misschien 15 vrouwen of 18 vrouwen. We hebben 12 kamers hier. Ja. En elke kamer moet Hij heeft één dag om, om, om schoonmaken en ook koken. Ja. Kunnen zij een beetje lekker koken, die nu aan de beurt zijn? Ja, dat is de jongens van kamer nummer 6. En yeah, ja, altijd maken de best en de lekkerste eten van iedereen. Hi, hi, how are you? Good. We are making some chicken. Chicken? Chicken with sauce. Yeah, sauce. Yeah. Uh, hot sauce. With, yeah, with hot sauce. With the, we will eat with bread and for all people. Where did you get the chicken? We buy it from uh, Turkish market. It's here nearby. It's just 15 minutes or 10 minutes walk yeah. by walk. And where did you get the money? Van mm, uh, onze uh, supporters, de aconi Ben je een goede kook? Ik kan niet zeggen dat ik een goede as the maar zoals de mensen zeggen I ik goed. Ik kan voor mezelf zeggen dat ik goed. Kun, kun je eens vertellen hoe jouw situatie nu is? Mijn situatie is heel ja, slecht. Omdat, en, weet je, ja, ik ben 30 jaar. En toen ik heb hier kwam, was ik 20 jaar, nu ben ik 30. En ik heb een, geen werk, geen vrouw, geen kinderen, geen huis, geen niks. Weet je, en ik loop soms en, zondag 10 cent in mijn, mijn portemonnee. En is gewoon is moeilijk. Durf je aan de toekomst te denken? Ik zie, ik zie, ik zie wat toekomst niet. Ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Ik ben echt moe. Je bent moe. Moe. Echt moe van deze dingen, van, van deze leven iets. Waar dacht je aan toen je nog wel toekomst zag in Nederland? Ja, gewoon een een rustig leven. Gewoon, misschien iets leren bij de universiteit en hard werken, zoeken familie, mijn eigen kinderen, eigen vrouw, eigen auto. Iets te doen met de mensen, weet je. en gewoon een, een, een organisatie om, om misschien een Save the Children of een, een Unicef of iets, omdat en als je, je krijgt een kans om mijn leven te verbeteren, dan ik pak ik de tijd om andere mensen te helpen. Ja. Als jij hebt niks om te doen, je wil iets doen, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar is het mag niet voor jou. Je kan niet naar school gaan, je kan niet naar werk. Je, je, je hebt geen huis, je hebt geen iets te doen. Soms heb je niks om te eten. En het is heel hard voor mij. Daarom, weet ik, daarom zeg ik ja. Ik weet, omdat ik ben in dat leven ben. En ik klop ik door in dat leven. Wat is het moeilijkste wat je hebt meegemaakt? Wat je niemand toewenst? Slaap op straat. Te koud. Ja, ik heb nooit gedacht dat één dag slaap ik ik ga even slapen om te koud, te regen, iets. Waar heb je toe geslapen? In posthalte. Soms in trein. En niemand is daar. Ik heb geen plekje, geen huisje, geen, geen, geen vriend, geen familie. Ik wacht om, de, om, de, om de, de trein op de auto te stappen en, en, en, en, en de trein gaat niet door. En ik ga gewoon binnen. En ik slaap. Een trein die s'nachts geparkeerd staat? Ja. En de andere keren, waar, waar kon je dan slapen? Soms in... In is in, in, in, in, in het illegaal. Soms de security pak mij. In de midden van de nacht... Hé, hey. waar, waar, waar is je bezoekkaartje? Ik heb geen bezoekkaartje. Je moet buiten. Ja. Hoe kom je illegaal aan AZC binnen? Ja, gewoon. praten met de bewoners daar. De bewoners hebben een en, en boodschap en gedaan. gedaan zit. ja, jij gaat door, jij leeft hier. Jij bewoner hier, geef mij de tas. Dan zo ook de, de securiteit geeft mij zien dat ik woon hier En ja, dat is het leven. Ja. Ja. Wat doe je overdag als je op straat leeft? Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat is de harde spat. Het is een moeilijke vraag. En ik heb geen dak over mijn, mijn, mijn, mijn hoofd, en. ik moet iets vinden om te eten. En het probleem is, ik heb geen geld. Ik kan niet stelen, ik ben geen dief, nooit dan gedaan. Maar wat, wat moet ik doen dan? Ik probeer om, om mensen te vragen, weet je. Ja, je. gaat naar het centrum of de treinstation, waar, waar meer mensen zijn. En, en ik probeer te vragen. Of ik, zeg, ja, ik heb honger, ik heb mijn problemen. Je hebt misschien een broodje koppen van mij. En sommige mensen willen niet, niet dat doen. Maar sommige mensen doen het wel. Ja. Ja, goed maar hoe, hoe vraag je dat? Ja, ik zeg... Ik leef op straat. Misschien geloof mij niet, maar is, is zo. En ik heb geen plek om te slapen. En, en, en, en, en geen, niks om te doen. Maar ik vraag jou niet om, om op een plekje te slapen. Maar ik vraag jou om iets te eten. Weet je? En kun jij misschien... Een broodje kop of mij, of een, of een kop of thee, of ooit, weet je. En sommige dagen is het ongeluk, weet je. Ja. En... Kun jij zien wie je eruit moet pikken om zoiets te vragen, waar je meer kans hebt? Ja, en ik doe dat om en om oude mensen. En omdat, ja, het is, is, is een beetje makkelijk voor hem. Of, en ik zeg, ja, als ik ben je eigen kind en en, en, en, en ik heb een die probleem. Wat, wat, wat, wat ga je doen voor je kind? Weet jij? Ja, ik heb nooit, ik heb niets gekozen dat is leven. Maar het is zo. Sommige mensen, ja, zeggen, ze gaan weg. Ja. Maar ja, ik stop er niet omdat ik heb honger. Je vraagt niet om geld, hè? Je vraagt. Nee, op... nee. Nee. nee. Ik heb een, ik heb een, een, een de, de, de, de eerste dag. Ik heb een vraag over het geld om om iets te kopen. En dat was ongeluk. En dat, dat dag dat ik blijf zonder eten. En ik dacht dat is oké. Okay. Omdat ik heb hem gezien mensen en, en, en, en dakloze mensen... en vragen over geld en ze gaan iets op een biertje kopen. En ik zei, oh, misschien de mensen dacht dat jou, als je geld geeft... dan ga je een biertje kopen of iets. De, de, de tweede dag, ik zei nee, ga niet in over geld en, en, en vragen maar iets te eten en dat was toen kreeg je geluk ja, ja. om geld vragen brengt ongeluk mm -hmm. ja maar je wou ook niet op die op die junkies en de alcoholisten lijken nee maar ja misschien de mensen dachten dat vragen over het geld of iets zijn en een uh, biertje kopen of, of alcohol of iets ja maar hoe ziet jouw dag eruit ja, als ik, als ik heb een, iets te eten. Ik loop de hele dag. Van in de centrum of, of, of iets. Bij de winkel of iets. En, weet je, omdat... De, de dag is heel is, is lang. En ik moet iets doen, weet je. Om, om, om, om, om de tijd te en, en, en Snel voor mij en ja. makkelijk voor mij. Of Misschien ga je en, en, en bij... Zie je mensen voetballen of iets en, en ik zeg ja. Hoe, hoe bedoel je, als je jongens op voetbal yeah. op straat voetballen? Ja. Yeah. Yeah. Dan vraag je of je mee mag doen. Yeah. Um, Waarom? Het helpt mij om niet te denken op mijn probleem, weet je. Als ik iets doe en krijg ik en energie. En wat doe je nog meer om je dag te vullen? Gewoon lopen. Soms, ja. Ik zie, ik zie mensen Zitten buiten voor of, of, of, gelijk te praten of iets, en, ja. Maar dan ga je zomaar ergens op een bankje bij mensen ja, zitten? Ja, om... hallo, gaat het met jullie? Gaat het goed? Ja, ja en dan, ja. Ik heb tijd om, om, om, om, om, om ook mijn problemen uit te leggen. Maar daar begin je niet mee? Nee, je begin... nee. Hoe begin je zo'n ja, gesprek? Ja, ja zit mooi weer open. En ja, lekker zonnetje of iets. En, het is gewoon een Nederlands dingetje. weet je. Heel erg nee, ja. en, en, en, en, en ja. En al de mensen die ook moeten iets proberen. Ja, het is lekker warm. Ik zei, ja, maar nu is Somalië is het heel warm, hè, weet je dat. En die ja, en komt Somalië en zo, zo, zo. En dan begin ik om te ja, kom je uit Somalië dan? En dat is het moment dat voor mij mijn probleem moet opleggen, weet, weet je. Wat is dat wel het doel van dat gesprek, dat je over jouw probleem kan beginnen? Misschien is het heel gelukkig dag, weet je. Omdat ja, ik wil douchen, weet je. Ja, ik heb geen plek om te douchen. Dus dan zeggen mensen, heb... kom maar mee naar huis, dan kun je douchen. Soms. Soms. En ik krijg warm eten ook. En soms, sommige mensen geven mij geld of iets om kleding te kopen. Of, of, of, of misschien een schoenen. Ja, omdat dat... dat, dat dat is de ding. Je kan ze niet voor je leven, maar het is zo. En ja, zo, zo, zo leef ik. Ja, ja, zo leef ik. Zijn er ook mensen geweest die jou meerdere keren hebben geholpen? Ja. Die jou kenden? Ja. Ja. ja. Dat was een, een vrouw dat ik heb en beginnen een begin met hun en ik heb een kans om eens te praten. En, een, een, een, een. Anna zit hij. Haar naam. En, Anna? Ja. En, en zij heeft mij een, een goed geld en en, en en en zij heeft een haar huisje en haar deur open gemaakt voor mij en zij zegt ja ga maar kom en ja kan ik nooit vergeten. we hebben een kleine voetbalveld hier en, en, en achter ons. En ja, ik probeer hem altijd om een beetje sport te doen. En, Hoe vaak? en Misschien twee, drie keer per week. voetbal alleen? Voet, nee, met, met de jongens en met, met, ja, met, met de jongens. Dit is de plek. Ja, dit is een klein voetbalveld Dus er yeah. zijn nu, nu wat jongens uit de buurt. Daar speel je ook mee. Yeah. Soms. Ja. Ja. Je moet eerst vragen. Weet je. Nee, ja, ik heb een drie, vier jongens hier en, en, en kennis e e gemaakt met, met, met de jongens. Ja, niet met deze. Ja, niet met de kleine jongens in een grote groep. Maar met die kleine jongens speel je niet? Ja, nee, met de kleine jongens speel je niet. Ja. ja. Want dat ben je toch altijd. Ja, man. <laughs> Iedereen vindt je <heel> gek. <laughs> ja, man. Zo. So. Ja, ja. ja, dit is de plek. Ja. En ja. Hey, is die kerk nou, hè? Uh, is dat nou ook thuis voor jou? Ja, voor de laatste vier maanden, dat het thuis voor mij. Maar wat is thuis? Thuis is een, een, een, een, een, een plek dat je hebt rust en je hebt echt gebed. Dat je gebed. bed. Je kunt zeggen dat dit mijn bed is. Als, als, als jij bent Baltin, dan heb je misschien praten met iedereen, iedereen zegt oh. Oké, gaan huis, ik ga naar huis. Want je moet zeggen, ja, als je op één plekje te slapen hebt, dan zegt ja, ook, ik heb een huis. Ik ga naar mijn huis. Maar dit is een plek waar negen andere mensen in één kamer slapen. Ja. Waar een 120 mensen in één gebouw zitten die de hele nacht en de hele dag lawaai maken. Mm -hmm. Maar volgens mij is het voor mij, omdat ik heb in mijn eigen bed en dat is op dit moment genoeg voor mij. Maar je hebt nooit rust? Nee, nooit. Nooit. Maar hoe creëer jij rust? Binnen onze kamer ik heb een, niet zoveel, maar, maar een beetje rust. Je hebt ook een deken voor je, ja. voor je bed hangen. Ja. Is dat ook een beetje om, om privacy te creëren? Ja, privacy te creëren en ja. Als ik dat doe met de, met de dekens en dan vind ik vind, oh, dit is mijn eigen plek. Ja. Nou, dit is de ingang weer. Dit is de grote ingang van ons huis. En, ja, welkom. En we hebben een grote zaal hier. De hal, ja? Ja. Eigenlijk is, uh, het, het schip van de kerk, zoals ja. het uh, normaal heet. Ja. En dit is ons een receptie. Ja, we staan vrijwilligers achter, Ja, vrijwilligers achter. Ja, dit is Anna. Hallo. Hallo, Anna. Je komt uit Utrecht. Ja. Ik ben um, in december een keertje op bezoek geweest om eten te brengen. Toen ben ik niet meer weggegaan. <laughs> en waarom ging je eten brengen? Omdat ik een oproep zag op Facebook en op um, de website dat er eten nodig was. En uh, samen met een vriendin heb ik toen heel veel soep gemaakt. En toen kwam ik hier binnen en de sfeer is zo uh, bijzonder, zoveel bijzondere mensen. Ik zat vol met vragen van wat gebeurt er eigenlijk, wie zijn dit? Dat ik ben uh, gebleven of in de kerstvakantie een aantal keer als vrijwilliger heb geholpen. En... Nou ja. Maar uh, zomaar uit het niks een pan zoek maken en die 35 kilometer verder opbrengen, ben je impulsief of zo? Nee, ik had het uh, tentenkamp-protest al gevolgd via de krant. Alleen toen was het nog een beetje het excuus van, maar ik woon in Utrecht, dus ik hoef daar niet heen. En uh, de Vluchtkerk was zo groot in het nieuws en uh, er waren zoveel directe oproepen naar mij voor mijn gevoel. Dat ik dacht, nou, nu moet ik gaan. En uh, ik studeer antropologie, dus ik ben ook bezig met mijn afstudeeronderzoek hier. Ja, en oh, da dat oh. geeft me de mogelijkheid ook om hier heel veel te zijn. Ja, wat, wat, wat is je afstudeeronderzoek? Het gaat eigenlijk over de dynamiek in de vluchtkerk. en hoe mensen leven in een land waar ze niet mogen zijn. Een, vrij, een plaatsje, vrij een vechten voor zichzelf. Ja. Heb jij veel in, in parken? Of op straat zomaar op een bankje gezeten. Ja, ik ben veel keer bij de bankje gezeten. Toen was ik in op straat. Ja, maar dat was in Groningen. Soms was ik in een bankje zitten en... en ja, en denken wat kan wat, wat ik en wat kan ik doen, weet jij. Wat is mijn volgende stap? En soms is het een goed plekje om te zitten. Het geeft veel iets van je open mind, weet je? Waarbij je denkt over je toekomst. En wat ga je doen? En wat is je leven op dat moment? Wat is in de hand, weet je? Ja. Is het mogelijk om na te denken over je toekomst als je geen verblijfsvergunning hebt? Ja, ik probeer altijd om mijn toekomst te denken, weet jij. Omdat, ja, ik heb geen verblijfvergoeding. Dit is het moment, ja. En, en wat kan ik doen? Want, ja, dat is, ik moet gewoon hoop hebben. Zonder verblijfvergoeding is niet het einde van de wereld, hè. Dit is nu, ja. Ik heb geen verblijfvergoeding, maar ik heb recht om... Om mijn leven, om mijn toekomst. En ik, vind, ik wens niet van andere mensen om, om wat, wat ik heb gezien. En, en de ervaring dat ik heb in mijn leven als jongen... vanaf 20 jaar hier komen tot nu ben ik 30 jaar. Dat is niet, niet lekker. Waar, waarom wens jij anderen niet toe wat jij hebt meegemaakt? Ja, omdat ik, ik kan en ik heb de ervaring. En je bent een jonge man in een land... dat je hebt geen familie geen niemand. Geen, geen plekje om, om jou en, en, en help te zoeken. Hè? Als, als was ik niet sterk in mijn hoofd, in mijn mind, dan misschien was ik dood of misschien een, een gek. Weet je? Dan zei ik: wat is dit? Dit is, dit is de Europa dat ik dacht. Dat was een, een goed plekje om, om mensen te helpen. Weet je? Ja, wat voor idee had je over Europa voordat je uit Somalië hier naartoe vertrokken? Witte land. <laughs> en, en, ja, en, en ja, dat was een land dat heeft een goed systeem. Een land dat heb alles. En hoe zeg ik, het nou, is een paradijs. En het is een mooie plekje. Veel bloemjes. En veel water. En veel eten en drinken. En iedereen is blij. Europa is een Paradijs. Voor iedereen, weet je. Maar is het een paradijs? Het <coughs> systeem is anders, weet je. Het systeem van immigratie is anders. Ja, niet, niet iedereen mag het paradijs in. Voor is, is niet lekker en is niet paradijs, ja. Maar wat ik voel vanaf het begin van deze jaar, 2013, dat ik dacht dat deze jaar is dit jaar voor mij. Misschien deze jaar krijg ik een verblijfsvergunning. En je hebt niet het, het gevoel van, goh, er is tien jaar voorbij gegaan... en eigenlijk ben ik niks opgeschoten? Ook dat. Ja, dat is altijd, hè. Ja. Vind je eigenlijk dat je recht hebt op een verblijfsvergunning? Ja. In één grond... Dat Mailand is nog steeds niet veilig. En nog steeds is gevaarlijk daar. En ook soms, ik denk dat ik helemaal mijn advocaat, heb zo, zo gepraat. Zij hebben gezegd dat dit een artikel is. Wat ja. Als je tien jaar in Nederland en gebleven. En stond dat we blijven groeien. En, en je, maar, jij hebt recht. Vind je ook dat de Nederlandse regering het recht heeft. Om te zeggen. Uh, wij geven Osman geen verblijfsvervulling. Ja. Maar dat zijn twee rechten die in dit geval dus niet met elkaar samengaan. Ja, snap ik, maar... Ik blijf altijd bij mijn advocaat. Als je met mij wordt heb jij het recht om hier te blijven. En ook misschien de regering zegt, jij hebt geen recht om hier te blijven. Dan wij gaan uh, rechten. Maar, maar ik, ik, ik vind het zo raar dat je aan de ene kant zo overtuigd bent... dat jij het recht hebt op een verblijfsvergunning. Mm. Maar ook snapt dat de overheid kan zeggen... ja, maar we willen niet dat je blijft. <fijt> ja, want als ik... Als ik een recht hebt, en, en, en, en, en, en, en, en, en via mijn advocaat, en ik snap helemaal goed dat ik een recht heb om hier te blijven, ik ga je vechten voor mijn recht? Weet je? Maar misschien heeft die advocaat het wel bij het fout eind. Dan, ik moet iets doen. Ik ga even een andere advocaat zoeken. Beter advocaat zoeken. Omdat ja, als je is clear voor mij dat ik een recht heb. Laat ik het anders vragen. Zou jij ooit kunnen accepteren? dat de overheid zegt van, ja, sorry, maar wij, jij krijgt geen verblijfsvergunning. En ik weet dat ik heb een recht om eh, verblijfsvergunning te krijgen. Als ik weet dat ik heb een recht om eh, verblijfsvergunning te krijgen... dan is voor mijn verblijfsvergunning. Maar als ik weet dat ik heb geen recht heb om verblijfsvergunning te krijgen... dan de, de overheid zegt, jij ja, hebt geen recht ook. Dat kan ik kan niet, wat kan ik doen, ik moet exporteren. Ja, dit is niet mijn land. Hè. Kom, ik kom hier om helpen te zoeken. Als ik, als ik niet de hoofd vind, dan dat, dat, dat is het maar in een goed manier. Ja. Ja. Maar dat is toch hetzelfde, dan zegt de overheid toch eigenlijk van je hebt geen recht op een verblijfsvergunning. Maar mijn advocaat zegt zo dat ik heb een recht. Maar als ik weet dat ik geen recht heb, weet je, dan. Dan ik moet accepteren, wat kan ik doen? Ik kan niet meer dan dat doen. Ja. Je bent net in, uh, in het uh, kantoor van de deelgemeente geweest. En je hebt geld gekregen, hè? Ja, 225 euro. En dat hebben jullie gekregen omdat jullie uit de kerk zouden gaan, hè? Ja. Maar jullie hebben ook een nieuw pand inmiddels. Ja, gelukkig dag. En ja, het is gewoon vrijdag. En vrijdag voor mij is een lucky day. Wij hebben een nieuw plekje vandaag. Hoe kan dat? Ja, Amsterdam. Alles kan. Ik ben blij dat wij een nieuw plekje hebben. Niet voor mij, maar voor iedereen. Maar gisteravond dachten jullie allemaal nog, uh, we staan op straat. Ja. Ja. En had je daar al voorzorgsmaatregelen voor genomen? Ja, en. Nee, dus. Nee. Je wist niet wat je ging doen als je op straat uh, zou komen. Geen idee. Nee. Ja. De bus is er, hoor. Ja. Ja. Nou. Hey. Mooi gebouw. Hoor. Ja. Mooi. Ja, hier veel mensen bij. Ook Nederlanders. Activisten. Activisten, ja. Mensen die jullie steeds gesteund hebben. Ja. ja. <applaus> nee. uh, kun, kun je heel kort uitleggen wat er gebeurd is? Hè? Ja, we hebben net het pand gekraakt, het kantoorpand, hier in uh, Amsterdam West. Voor de vluchtelingen van de vluchtkerk, want ze zijn vandaag op straat gezet... en hadden geen uh, andere plek. Ja, maar uh, jullie hadden het plan wel liggen, maar het is net uitgevoerd. Het is net uitgevoerd, ja, inderdaad. Ja. Want het toen... werd dus duidelijk dat ze geen verleging kregen in de vluchtkerk... dat er geen oplossing was. Dus toen hebben wij dat uh, spontaan opengemaakt. Ja, wat, wat voor pand is het? Het is een oud kantoorpand van de KEI, een woningbouwvereniging... die al ongeveer twee jaar leeg staat... Dus uh, het heeft meerdere verdiepingen. Een verdieping vijf voor alle verschillende groepen mensen ook uh, genoeg ruimte. Het is 2500 vierkante meter en er gaan ongeveer 200 mensen wonen. Uh, kantoorpand lijkt me niet echt prettig om met 100 man in te wonen. Ja, het is niet een topsituatie. Kijk, het is een spontane actie. De gemeente had het gewoon moeten, moeten regelen voor die mensen. Ja. Die hebben ze meer dan een half jaar aan het lijntje gehouden. We hebben niks voor ze gedaan. Hey, jullie hebben ook het, de kerk gekraakt in de tijd? Ja. ja. En jullie zijn een bepaalde groep of... Het zijn gewoon een groep krakers en bezorgde Amsterdammers die uh, graag iets praktisch willen doen. Hoe lang denk je dat ze hier kunnen blijven? Daar heb ik echt helemaal geen informatie over. En plannen om dan het uh, volgende pand te kraken? Ja, we hopen natuurlijk dat ze tegen de tijd dat ze hier uit moeten dat er een permanente oplossing is. Ja. Maar de verwachting is dat we toch wel weer door moeten kraken. Dus het wordt een kettingkraak? <laughs> ja, een kettingkraak. Ja, okay. Hey Osman, hoe is het binnen? Ja, groot. Ja, groot. Het is een vijf verdieping. Met, ja. En misschien twee, ja, 150 of 130 of 200 kamers. Ja. Dus jullie kunnen allemaal een eigen kamer hebben? Ja. Is mooi plekje. Is het beter dan de kerk? Ja, is beter. Is beter dan... Ja, omdat een is groter dan de kerk. Ja, is een plekje dat de licht, de licht komt eraan, de zonnetje komt, er, komt er binnen. Niet zo donker en somber? Niet, niet zo donker, ja. Ja, is helemaal goed. Ja, is heel, is heel goed, man. Is een mooi, mooi, mooi gebouw. Ja, van binnen en buiten ook. Tussen wal en schip. Het was een VPRO-documentaire gemaakt door Rick Dijhaas, Delhaas en Dijmon Xantopoulos. Techniek Alfred Koster. Ja, hoe moet dat nou verder met die jongens? Die zitten natuurlijk voorlopig nog in dat kantoorpand in Amsterdam. En Vluchtelingenwerk heeft beloofd dat ze zal bekijken... naar de dossiers of die dossiers aanleiding geven om bij de IND nog eens een keer de zaak aan te kaarten. Maar de verwachting is eigenlijk dat er toch weinig mensen... in aanmerking zullen komen voor een nieuwe aanvraag... voor een verblijfsvergunning. Eigenlijk is er ook helemaal geen goede oplossing voor dit probleem. En men probeert het met repressie natuurlijk, illegaliteit... dat wordt strafbaar gesteld, maar ja, dat wordt dan vervolgens... niet actief vervolgd. Dus eigenlijk is dat gewoon een dode letter in de wet... Het Nederlandse asielbeleid is wel omstreden trouwens. De mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International... die hebben Nederland op de vingers getikt. En tot dusverre helaas dus zonder resultaten. Een oplossing zou natuurlijk wel kunnen zijn... om mensen als Younis meer rechten te geven... zodat ze zich nuttig kunnen maken. Nuttig voelen ook en gewoon iets te doen hebben. Maar wat ze natuurlijk altijd kunnen doen, is voorlezen. Ja, het is een beetje een gammelbruggetje luisteraars, ik geef het toe, maar het is wel een bruggetje. Ik zei net kwart voor tien, dat, dat we dan zouden gaan voorlezen, maar dat was natuurlijk puur uit routine. Normaal zijn we om negen uur zondagavond van negen tot tien en nu één keer vanwege de Tour de France, van morgen de laatste etappe heeft, komen wij van zeven tot acht. We gaan voorlezen, 2013 is het jaar van het voorlezen. Voorlezen is leuk, is goed, is gezellig. Het is een leuke, goede tijdspassering. Het verbindt mensen. Iedereen zou elkaar moeten gaan voorlezen... want dan zou er niemand meer een burn-out hebben. Maar hoe bereik je dat? Programmamaker Misha Kolen. Hij woonde een voorleessessie bij... en hij ging in een opslagkelder in Antwerpen... op zoek naar zijn eigen kinderboeken. Wij gaan luisteren naar Verliefd op... Voorlezen. We zijn in Antwerpen en uh, we staan nu in een lift, want we gaan naar de kelder uh, van mijn huis waar uh, jouw kinderboeken liggen die je moeder en uh, je vader hier op een dag zijn komen brengen en die er nu bij mijn weten ondertussen bijna zeven jaar liggen. Dus uh, we zullen eens gaan kijken. Hè. Er is geen, geen licht in de kelder. Ze zullen ons moeten behelpen met het licht van een uh, fietslamp. Uh, maar nu waar die boeken van jou precies liggen, dat weet ik natuurlijk niet. Oh God. <laughs> Voorlezen. Het moet een van de fijnste dingen zijn die ik me kan herinneren uit mijn kindertijd. Voor het slapen gaan met mama op bed. Warme deken om me heen, ogen dicht en oren gespitst. Als het aan mij lag, mocht ze de hele nacht doorlezen. De wereld mooi en verscheiden hebt geschapen. Nou, het ontroerend. Ik werd het plaats heel ontroerd. <lacht> Dit is Mathieu. Hij is acteur, theatermaker en vrijwilliger op een boerderij. Maar nu niet. Nu leest hij voor aan Nelen, die 78 is en twee huizen verder woont. Wij hadden die cultuur niet thuis. Eigenlijk zelden vo voorgelezen. Ook lezen was niet zo erg in ons uh, brein. Mijn vader was zo'n man, zo'n fruitteler... die uh, van aanpakken hield. En lezen was lummelen. We mochten eigenlijk niet lezen. Lees je slummelen. kan doe wat. Lees je lummelen. Sinds een jaar leest Mathieu regelmatig gedichten voor aan Nelen. En terwijl zij nooit voorlas omdat ze stotterde, doet hij het al jaren. En liefst aan ouderen. In 1999 was, was ik in een crisis beland en ik wilde stoppen met theater. Ik wilde met alles stoppen. En toen ben ik allemaal andere dingen gaan ondernemen. Een van die dingen die ik bedacht is, was ik wil. Bejaarde mensen voorlezen, oude mensen wil ik voorlezen. En toen ben ik in een bejaardenhuis binnengelopen. En ik zeg: Ik wil voorlezen, kan dat hier? Oh ja, maar we hebben eigenlijk iemand nodig voor het restaurant die bedient. Oh, nou, um, dus toen ben ik in het restaurant gaan bedienen. Maar dan zouden we onderwijl onderzoeken of dat voorlezen iets zou zijn. En op een gegeven moment zei ze van, nou, we hebben een afdeling gevonden... die wel geïnteresseerd is in voorlezen. Dus toen kwam ik op die afdeling terecht. Nou ja, joh, je wist niet waar je kwam, joh. Allemaal bejaarden. Eens te slapen, de ander zat een beetje wazen. En, en, en, die, en die mevrouw wil al wel over de koningin voorgelezen worden. En die mevrouw heeft geschiedenis gestudeerd. Die was geschiedenisleraar, dus die wil wel geschiedenisboeken. Nou ja, dus ik heb het meest van de Donald Duck alles voorgelezen. <tied> Maar op een gegeven moment was er een oud Jordaans wijfie. Die, en die zei, hé hey joh, die, die, die meneer die wil voorlezen. Uh, kom erbij, joh. Weet je wel? Zo. En er was een vrouwtje van negentig. Zo'n klein, uh, pittig Jordaans wijfie. En ik zei, nou, wat zou je dan willen? Al, alleen op de wereld. Dat was een prachtig boek. Ja. Oh, en dat vind ik, vond ik zelf ook zo'n prachtig boek. Ik, dat gaan we doen. Ja. En op een gegeven moment ja, werd dat het belangrijkste, omdat het een mooi boek was. en zij enthousiast was. en die vriendin, die halfzijdig verlamd was door hersenbloedingen. Uh, uh, meesleept. Dus die, die, die twee heb ik wel vijf of zeven jaar voorgelezen. En die ene overleed toen nog. en daarna overleed ook de ander. Maar. Uh, ja, dus is zo is dat voorlezen ontstaan. en heeft, heeft, heeft dat heel veel opgeleverd. En uh, toen is het een deel van me geworden wat, ja, wat bij me hoorde. Jeugdherinneringen. Misha. ik zie een doos met jeugdherinneringen en een paar babykleertjes. Ja, daar gaan we gelukkig niet op in. Gaan we niet op in? Dat is een andere documentaire. Oké, okay, dan draaien we naar de andere kant. Laten we even omdraaien. Misschien staat daar nog inderdaad nog meer. Het is leuk want hier staan lijsten van schilderijen. Al vanaf mijn, dat ik jong meisje was, was ik daardoor geboeid. Gedichten. En waarom? Het opent deuren naar iets... wat je je, niet, wat je daarvoor niet bewust was. Het, het geeft een verloren wereld terug. Is het zo dat die wereld voor jou, in jouw geval, verloren was... na je hersenbloeding? Ja, tuurlijk. Dat was allemaal weg. Er bestond niks meer. Ik wist niks meer. Hoe, hoe lang geleden was dat? Ik geloof... Twee jaar? Twee jaar of drie jaar? Ja, toen was... Er toen was, was helemaal niks meer. Niks meer. Ik had alleen een grote vrede in me. Wat mooi, dat zou ik absoluut niet verwachten. Nee, hè? Nou ja, we gaan... Maar even kijken, dus we, we hebben dus nu... Zbigniew uh, Her Herbert, is een Poolse dichter. En dan zien we wel of we van Herbert afraken. Want het kan best zijn dat we denken, we doen nog eentje van hem. En dan blijven we bij hem steken, dat is ook goed. Ja, we weten het niet. Het kan best zijn dat we, dat we hier niet zoveel uit kunnen halen nu. En dat we denken, laten we eens kijken naar die anderen. Als Herbert te vermoeiend blijkt, dan gaan we gewoon over op iets, iets makkelijks. Nou, voor vermoeienis zijn we niet bang. We zijn vasthouders. We willen het, we willen het doorgronden, hè? We willen het snappen. Ja. Dus dat doen we. Nou, het, het, het, het heet Onze Angst. Nou, ik, ga, ik begin gewoon te lezen en dan zien we wel. Ja. Onze angst draagt geen nachthemd. Heeft geen uilenogen, Deelt geen deksel. Op de voorpagina's zijn meldingen over de dood van 120 soldaten. Therapie in oorlogsmiddelland. E. En dat is in mijn grote arrogantie, dacht dat 100.000 kathedralen met het hoofd omlaag wat is tautologie ook alweer? Ja, wat is tautologie? Voor woordenboek. boek, nee, Komt-ie. Een tautologie is het herhalen van eenzelfde denkbeeld... met een andere uitdrukking. Bijvoorbeeld, ik was blij en verheugd. Boeken. Ja, boeken, die moet het zijn, denk ik. Kijk. Misha's boeken. Misha's boeken, uh, helemaal onderin. Shit. Zullen we die even naar boven halen? Voilà. Oeh. Het is toch nog professioneel. Het is, het is nog vrij goed ingepakt, ja. Juist, oké. Okay. Nou, het is, allemaal, het is allemaal even nieuw. En waarom eigenlijk oude mensen en niet jonge mensen. Misschien dat je met oudere mensen ook het leven zelf meeneemt. Die hebben toch een heel leven achter de rug. Dus dat je, als je oudere mensen voorleest... dan uiteindelijk kom je altijd te spreken over het leven zelf... wat zij geleid hebben en wat ik op dat moment ook leid. Uh, dat is misschien ook wel... oudere mensen hebben meer rust. Dat is ook... Uh, de rust is ook uh, dus Nela en ik, wij zitten toch eigenlijk makkelijk twee uur bij elkaar... En we zitten er ook. We gaan gewoon zitten. En, uh, ja. Het vlot van Wim Hofman. Een heel mooi boekje. Je bent Janneke. Toontellige juffrouw Kachel. Die was met hele rare tekeningen. Ja, dat ziet ook wel mooi uit. Ergens rond deze tijd is de, is de uh, finale van de, de voorlezenwedstrijd... voor de Pabo-studenten. En dat is een wedstrijd voor voorlezen wat eigenlijk heel vreemd is. Dat weet ik van mijn leven niet. Dan moet je namelijk goed voorlezen. En hier mogen we fouten maken, mislezen, uh, uh, zoeken. En dat is veel interessanter. Tenminste, daar kan ik mee leven. En met wedstrijden. Oh, ik heb, uh... Misschien heb jij wel een soort van uh, een boodschap. of een, een advies uh, aan de deelnemers aan de voorlezenwedstrijd. Of ze nou winnen of niet? Als je verliefd is, verliest, is het niet erg. Oh. <laughs> Als je verliefd... Oh. <laughs> wat zo? Waar zouden. Als je verliefd bent, is het ook niet erg, nee. Wat zou die verspreking nou vandaan komen? Op dit tijd van begin een torentje van links. Er staat zelfs iets in. Kijk. Wil je dit voorlezen? Ja. Als ik het kan lezen, hè. Maart 98. Dus toen was ik tien. Lieve Misha, heel veel later dan ik dit boekje voor je heb gekocht... Zoals onze traditie het wil Merk ik dat ik je niets geschreven heb toen, over jou toen. Maar jij en ik, en mijn liefde voor jou en voor de boeken... waar wij samen soms nog, van genieten. nog van genieten... veel te weinig, alles blijft bestaan. Zolang als gedichten. Oh, kusje van... Pintje. Pintje. Ja, dat zo noemden wij mijn mama... En te weinig um, was het toen. En niet is het nu. Al heel erg lang. Zo gaat dat, hè? Verliefd op voorlezen. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Misha Kolen. eindredactie. Willem Davids. Zullen wij ons eens even laten voorlezen? Luisteren. Zullen we dat eens doen door een man met een oer-voorleesstem? Hij was een groot acteur. Co van Dijk. Hij leest een verhaal van Simon Carmiggelt, die het zelf ook inleidt. Hier is Woef. In de loop der jaren heb ik heel veel over dieren geschreven. En nu ben ik er me van bewust dat ik die dierengevoelens en gedachten heb toegedacht... die ze natuurlijk helemaal niet hebben. Meestal waren het dus mensen op handen en voeten. Maar in het verhaaltje dat Ko van Dijk u nu zal laten horen... Eh, komt een hond voor die er, geloof ik, wel uitkomt als hond. Het verhaal heet Woef. Vrienden van mij hebben een hond. Een jonge rode setter die mij telkens weer door tranen toe ontroert. Want hij heeft een volkomen verkeerd beeld van het leven... dat hij in flagrante strijd met de feiten beschouwt als een pretje. Als je in de kamer zit, komt hij binnen draven met het gezicht van iemand... die verwacht het dolgezellig zal zijn. Hij gaat dan dribbelig voor je staan en zegt met zijn gevoelige naïeve ogen... Hé, laat la me nou lol gaan maken. Want dat wil hij. Dag in dag uit. Draven, springen, opgetild worden en weggesmeten. Pijnloos in je hand bijten. Of je doen kroelen op zijn mooie terraborst. Maar mensen hebben daar niet altijd zin in. U weet hoe mensen zijn. Dan zie je hem denken, nou ja, dan ga ik alleen lol maken. En hij bijt eens in zijn eigen staart. Of hij rent een keer of acht alle trappen op en af. Subtiele vermaken die hem dan weer zo oppeppen... dat hij tenslotte helemaal glinsterend de kamer binnen galoppeert... met zo'n gezicht van... Maar nou gaan we dan toch loom maken! Soms heeft hij succes. Maar meestal moet hij zijn compressie verdraven... tussen de piano en de theetafel. Er is één heilige hoek... waar hij beter niet komen kan. Want daar staat een ronde mand... met een matroneachtige poes die vijf jongen beheert. Vijf natuurzijde Mrs. Ward... die ingenue kijken of ze denken... wij zijn gewoon moe van eigen schoonheid. Als de hond er dol heen is... komt hij ook wel eens voor die man staan stijgeren... en bedoelt... nou, vooruit, laten we nou met z'n zevenen iets gaan doen. De kleintjes nemen dadelijk de dreinere houding aan... van mooie vrouwen wie kapsel verregent... Ze jammeren, oh, daar heb je die rode engert weer. En ze kruipen weg achter de royale plastiek van Moe, die niets anders doet dan haar linkerpoot heffen en de hond aankijken. Nou mag je het zelf uitmaken, zegt die blik. Hier is een lel. Het cellofaantje zit er nog om, maar dat kan er ook af. De hond deinst terug. Nou goed, goed, dan niet. Het was maar een voorstel. Heigerig, met de tong ver uit zijn bek, doorkruist hij de kamer, neemt de trap nog een keer of wat, komt terug, en is dan opeens zo intens moe van alles, dat hij zich op de divan uitstrekt en binnen een seconde in slaap valt. Het gezinshoofd in de mand heeft het allemaal gezien. Die is voorlopig buiten gevecht, denkt ze. En ze schudt haar kroost van zich af, dat het een onontwarbare kluwe poes is, en verlaat met geposeerde tred de mand om in de keuken te gaan zoeken naar versterkingen van het inwendige beest. Haar weg voert langs de divan, waar de rode lolmaker uitgestreden ligt te tukken. Ter hoogte van zijn bona fide puntsnuit met de mooie zachte flaporen blijft ze even staan en heft haar poot. Zou ik even, denkt ze, er zit nu geen risico aan. Even volhart ze in die dreigende houding. Het is ontzettend spannend. Maar dan laat ze de poot toch zaken zakken en wiegt verder. Want slaap is heilig in het dierenrijk. Daarom hebben beesten ook geen wekkers. Co van Dijk, hè? wat is dat toch heerlijk, dat voorlezen. Lees elkaar voor luisteraars, ook tijdens de vakanties. Dat, dat is echt erg gezellig. Jaarvanhetvoorlezen.nl, dat is trouwens een site... die heel veel informatie bevat. Ook over hoe u mensen kunt voorlezen. Voorleesprojecten. Euh, nou ja, Jaarvanhetvoorlezen.nl Volgende week de documentaire. Doet u nu een broekje aan... Naaktrecreatie is niet verboden, althans op plekken die daarvoor aangewezen zijn. Maar de naaktrecreatie zit wel in de verdrukking. In het Delfse hout, bijvoorbeeld, daar is dat zo. Daar was een naaktstrand, maar de gemeente heeft dat opgeheven. Maar de naaktrecreanten laten het er niet bij zitten. Zij trekken bloot ten strijde. En ze staan daar vier, als één man en één vrouw. En ze laten zich bloot op de slingeren door de patrouillerende geklede agenten. Soms in Burger. En ook volgende week de documentaire Radio Stiltegebied. Hoe klinkt een ster? Wij gaan op zoek naar muziek uit de ruimte. Bij ook noemen wij dat, want daar staat namelijk een hele grote radiotelescoop. Zenden, de sterren zenden radiogolven uit. En die radiogolven die kun je omzetten in geluid. Ik ben er niet volgende week. Ik ben namelijk een voorstelling aan het maken bij een andere radio. Telescoop die is ook in Drenthe, in Exlo, tussen Exlo en Buinen. En die voorstelling die gaat over luisteren naar de sterren. Dit nee, kan geen toeval zijn, luisteraars. Winfried Baayens hij neemt mij waar. En ik ben er 8 september, ben ik er dan weer. Volgende week gewoon weer tussen 9 en 10 op zondagavond. Hier zometeen de sport en daarvoor het journaal. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag.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 Dit is Radio 1.